4 uur. Het NOS Journaal. Mark Visser. Het KNMI heeft de waarschuwing voor extreem weer ingetrokken. Wel moet het verkeer op veel plaatsen nog rekening houden met gladheid. In België zijn de problemen groter. Belgische agentschap wegen en verkeer komt strooiwagens en sneeuwschuivers tekort. Het heeft daarom de hulp ingeroepen van de Nederlandse collega's van Rijkswaterstaat. Er zijn op dit moment een zestal uh, wagensneeuwschuivers en strooiwagens onderweg die op specifieke wegvakken worden ingezet. Er zijn nog onderhandelingen of we ook op andere wegvakken nog eventueel assistentie kunnen verlenen. Minister Plasterk gaat met de VNG onderzoeken waarom steeds meer gemeenten fouten maken bij het bepalen van de WOZ-waarde van woningen. Zevende gemeenten zijn inmiddels onder verscherpt toezicht gesteld. Sommige mensen krijgen te hoge aanslagen omdat die gebaseerd zijn op de WOZ-waarde. Steeds meer mensen maken bezwaar tegen de WOZ-beschikking. Plasterk wil van de gemeente weten hoe het komt dat er steeds meer fouten worden gemaakt. Hij benadrukte wel dat het overgrote deel van de aanslagen correct gebeurt, maar hij wil toch nader onderzoek. Niettemin vind ik ook dat die toename, die verdubbeling van het aantal gemeenten waar het niet goed zou gaan, um, toch, toch in ieder geval zo opvallend is. Dat ik u toezeg dat ik met de Vereniging Nederlandse Gemeenten in gesprek wil gaan om te inventariseren wat daar aan de grondslag ligt. En ik zal uw kamer daarover informeren. De Nederlandse spoorwegen krijgen een boete van 2,75 miljoen euro. omdat de reizigers niet tevreden genoeg zijn over de dienstverlening van het bedrijf. schrijft staatssecretaris Mansveld aan de Tweede Kamer. Boete was in 2011 al voorwaardelijk opgelegd. Nu de situatie vorig jaar niet is verbeterd, moet de NS de boete betalen. Hoewel de NS de eisen voor punctualiteit haalt, zijn de reizigers nog steeds ontevreden over het op tijd rijden van de treinen. en de informatievoorziening. Voor 2012 heeft Mansveld opnieuw een voorwaardelijke boete van 2,75 miljoen opgelegd. En die wordt kwijtgescholden als de NS dit jaar wel de eisen haalt. Minister Timmermans blijft erbij dat op producten uit de Israëlische nederzettingen niet langer het label uit Israël mag staan. Vorige week zei hij dat consumenten het recht hebben om te weten waar producten vandaan komen. SGP, ChristenUnie en PVV in de Kamer nemen in felle bewoordingen afstand van de uitspraken van de minister. Timmermans benadrukt in de Kamer dat de Europese ministers hier vorig jaar mei een principebesluit over hebben genomen en dat de landen dat zelf moeten uitwerken. Het weer dan, laatste sneeuw trekt de komende uren het land uit. Komende nacht wordt het koud met minima tussen de min 3 en min 10 in het zuidoosten. Morgen overdag vallen er enkele sneeuwbuien, maar de zon die schijnt ook. Smiddags wordt het 2 tot 5 graden. ANDB Verkeersinformatie. Er staan een aantal korte dagelijkse files. Op zich valt het mee, maar er zijn toch wel twee problemen. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Bij Amstelveen drie kilometer file. Er staat daar een kapotte vrachtwagen stil en die blokkeert de rijstrook. Groter lijken de problemen te zijn op de A28 van Utrecht naar Amersfoort. Want daar is de weg nu helemaal dicht vanaf Soesterberg tot aan Leusden. Er is daar een vrachtwagen gekanteld. Verkeer vanuit Utrecht naar Amersfoort en Zwolle... kan beter omrijden via Hilversum over de A27 en de A1. Dit is Radio 1. Villa VPRO. Tessel Blok en Ger Jochums. Een hele goede middag. De Villa-VPRO is bij u terug. Nog tot half vijf zijn we bij u met zo meteen ons economiepanel klinkende munt. Maar eerst gaan wij naar Straatsburg. We hadden het vorige half uur enorm veel moeite om een ja. lijnverbinding te rijden. Fred Stroobans, onze eurobureauman, horen wij. Niet aan de telefoon, maar een echte met de hand gepunkte ja. lijn. Ja, Niet goed. te hard praten, want dan vliegt hij er weer uit. Fred, ja. eurobureau, wat, wat zich afspeelt vandaag allemaal in het parlement en in de wandelgangen. We hadden net voor het nieuws even Wim van der Kamp aan de telefoon... Europarlementariër over uh, Hongarije, de lidstaat die allerlei antidemocratische en anti-rechtsstatelijke zaken heeft opgenomen in haar grondwet gisteren. Europa is daar bezorgd over. Van de Kamp zegt: Nou, er moet eerst nog onderzocht worden. Als er echt wat aan de hand uh -huh. is, dan moeten we er misschien wat tegen doen. Uh, maar er komt dus een onderzoek. Dat is altijd geruststellend. Er gaat onderzocht worden wat er aan de hand is. Ja. Alleen dat drie relatief grote fracties buiten de EVP dan, want het CDA is daar onderdeel van de Christen Democraten. En Wim van der Kamp was daar straks een beetje diplomatiek natuurlijk. Het CDA staat niet te juichen, dat hebben we gehoord, omwille van de heer Orban. Maar je merkt toch dat bij de grote EVP-fractie en bij het voorzitterschap van die Christen Democraten, dat Orban toch nog steeds de hand boven het hoofd gehouden wordt. En ze zijn als door een wisp gestoord als je daar iets uh, over zegt, want voor hen is dit allemaal politieke uh, spelletjes. We zullen nu zien hoe het afloopt, want de andere drie uh, grote, de liberalen, de groenen en de socialisten, die vinden dat het nu wel belletjes geweest is. En dat er dus toch geprobeerd moet worden, eventueel, om dat artikel 7, dus het ontnemen van het stemrecht van Hongarije in de Raad van Ministers, om dat te gaan, langzamerhand te gaan activeren. Oké, okay. nou dat moeten we dan ja. nog even afwachten. Zou het uitzonderlijk zijn, eerder gebeurd? Ja, dat zou zeer uitzonderlijk zijn. Ik heb het nooit meegemaakt. Hmm. Men heeft het wel eens geprobeerd ooit met Oostenrijk en Heider. Maar dat is ook al lang geleden, hè? Ja, Heider, jeetje, dat ja, is vergeten. <laughs> ja, ja. ja. ja. ja. Nou, maar goed, geprobeerd, dat... niet is niet gelukt toen. Nou, dan moeten we even opzoeken hoe het toen precies uh, gelopen is. Maar nee, maar dit is natuurlijk het, het stemrecht ontnemen van een Europese lidstaat in de Raad van Ministers dat is een beetje een nucleaire optie. Blaast dat de hele EU op? Nee, toch? <laughs> nee, nee. Nou, <laughs> dat niet. Nee, maar het is natuurlijk een heel sterk middel. Dat begrijp je wel. Ja. ja goed, maar dat betekent dus dat het middel zo sterk is dat het niet gebruikt wordt en dat dit soort landen gewoon zijn gang ja, kan blijven gaan. Maar we zullen, nee, maar we zullen, gewoon, we zullen gewoon kijken, want er zijn natuurlijk nog probleemlanden. Men heeft ja. ook problemen met Bulgarije. Het zijn ook allemaal uh, die landen nieuwe democratieën. Dus men, men past ook een, een beetje op, maar dit duurt al heel lang. Maar ja, je ziet ook bij uh, het, landen die gevestigde democratieën zijn, zoals Italië, dat ook de heer Berlusconi is heel lang kunnen blijven doorgaan zonder dat er eigenlijk iets ondernomen is. Ja, zo is dat. Nou, er is wel iets uh, unieks vandaag, uh, of deze week, in het uh, Europese parlement... want het Europese parlement mag meebeslissen over landbouwhervormingen. Ja. Uh, dat vind ik heel, een hele rare zin die, die ik nu uit uitspreek. Dat lijkt me <laughs> zeer aangelegen dat het Europese parlement... over landbouwhervormingen, ja, waar het meeste ja, geld om gaat, meespreekt. En dit is dankzij het verdrag van Lissabon. Hè. Want vroeger was het zo dat het de Raad van Ministers... het waren de landbouwministers die zelf beslisten. En nu mag het Europees Parlement... co-decisie heet dat, medebeslissingsrecht... mee oordelen over het toekomstig landbouwbeleid. Nou, en dat zullen we geweten hebben. Want dat hebben ze dus nu voor de eerste keer gedaan. Er komt een landbouwhervorming. We moeten nog wel drie maanden met de Raad van Ministers gaan onderhandelen. Maar ja, die onderhandelingsronde... die hopen ze nu morgen te kunnen inzetten met een stemming en... In die stemming Plenaire zitten morgen alvast 300 amendementen. Je ziet, consensus is er ook niet echt in het parlement. Maar ja, er doen zoveel commissies uh, aan mee. Hè? Dus niet, niet alleen de landbouwcommissie, ook milieu en regionale ontwikkeling. Dat zit er um, dus allemaal bij. Om ja. eventjes naar de kern te gaan. Waar het om gaat is dat heel veel critici, bijvoorbeeld Dely uh, Kroes nog... de commissaris uh, voorop uh, in de kranten vanmorgen... die zegt het is belachelijk dat het nog steeds om een landbouweconomie gaat in Europa. Gaat deze uh, medebeslissingsbevoegdheid van het Europese parlement... nou eindelijk is die hervormingen doorvoeren. Nou, kijk, de, de, de critici, en dat zijn vooral de groenen... die zeggen een beetje, ja, dit is nu een beetje een gemiste kans... want het Europese parlement is conservatiever... dan de Europese commissie. Nou, maar ja, ook. dan uh, contacteer, contacteerde ik vandaag het CDA. Het CDA is toch zo'n typische partij die het landbouwbeleid uh, goed opvolgt. Die zeggen dan ja, maar uh, in elk geval, het is, al veel meer, het is al veel beter... dan dat je het alleen maar aan de, aan de ministers uh, dat overlaat. Wat is dat nou voor onzin? Alleen maar zeggen, alleen zeggen, het is, het is veel... He? Ja. Nee, maar het gaat erom nee, nee, wat nee. er inhoudelijk uitkomt. Toch niet van. Het is al veel beter als maar meer ja, mensen zich erover buigen. Maar, het is in elk geval ja, beter maar, voor de amendementen. Dan je hebt er al 300 binnen. Ja, precies. Maar, maar er zijn een aantal grote dingen die nu uh, spelen. En dan heb je een beetje, uh, zeg maar, uh, de boerenorganisaties, de landbouworganisaties. tegenover uh, de mensen die het milieu willen beschermen. En zo had bijvoorbeeld de Europese Commissie. Uh, die had hoog in het vaandel vergroening gezet. Nou. Uh, die vergroening die komt er wel, maar heel vrijblijvend. Bijvoorbeeld de Europese Commissie had een voorstel gedaan... omdat dus elk boerenbedrijf eigenlijk drie dingen moest hebben... voor de vergroening. Permanent grasland, het kweken van drie gewassen... en 7% braakligging. Nou, euh, zeg maar, de landbouworganisaties die vonden dat een soort harnas. Daar wilden ze niet aan meedoen. En de meerderheid in het parlement is daar dan eigenlijk in meegegaan. En de groenen zeggen, kijk, dan wordt het allemaal heel vrijblijvend. Want een boer die bij wijze van spreken een windmolen op zijn terrein zet... die beantwoordt dan ook aan... Vergroening. En zo zie je maar dat natuurlijk die landbouworganisaties... die hebben natuurlijk een enorme invloed. Niet alleen op de raad van ministers, maar ook uh, op het parlement. En vergeet ook niet dat in het parlement Europees, zitten veel boeren. Maar wat dat betreft is er Europees, ja. is eigenlijk niks veranderd, Fred. De nee, landbouworganisaties uh, alleen, hebben een en, grote vinger in en, de pap altijd gehad en precies. nog... En, en dan is het, nu, het feit en, dat het Europees parlement mee mag praten... helpt daar dus niet zoveel tegen. Nee, maar en, dat, en, en dat is nu de kwestie die vooral de, de aankaarten zeggen. Het is een beetje een gemiste kans. En nu dat we gewoon snel vooruit zouden, zouden kunnen... Gaan we, uh, gaat het Europees parlement zelfs uh, voorstellen van de Europese commissie... zeker wat vergroening betreft, uh, afzwakken? Ja, uh, de hervorming van het landbouwbeleid is verder achterop gekomen, volgens mij. Nou, verder het, ouderop, doe er in, in, wat aan... Ja. En we spreken elkaar de <laughs> volgende keer Ik weer. Ik ben geen landbouwer, maar er zitten veel landbouwers in het Europees parlement. En dat verklaart ook veel. Morgen gaan we er misschien nog door in het Euroforum om deze tijd. Fred, okay. tot dan. Dag Klinkende Munt. Met vandaag... Wim Dick, voormalig KPN, topman en financieel publicist Roel Jansen. Er is een plannetje, een nieuw plannetje. Of eigenlijk een oud plan wat afgestoft is. Pensioenfondsen moeten de hypotheekmarkt gaan redden. Wat moeten ze doen? Ze moeten voor 150 miljard uh, hypotheken kunnen opkopen van de banken. Roel, dat lijkt een gouden deal. Banken die worden verlost van slechte hypotheken. Die worden ergens anders geparkeerd. Zij kunnen zelf, uh, ze hebben meer ruimte om kredieten te geven aan het bedrijfsleven. Wat daarom schreeuwt. En de pensioenfondsen hebben hogere rendementen. en lopen geen risico, want de staat staat garant. Jammer. Iedereen wint. Iedereen wint. Dus, dus, dus ja. kan dat kan nooit. Nee, dus, zijn. Nee, dus <laughs> nou ja. Het, kijk. Je moet even terug naar wat het probleem is. Nederland heeft veel te hoge hypotheekschuld. Je ziet van 670 miljard ja. euro. Dat is anderhalf keer de staatsschuld. We hebben ons dus oh. tot over onze oren in de schulden voor onze huizen gestoken. En de banken hebben al die hypotheken natuurlijk vrolijk verstrekt. Dat is een probleem, want wij sparen minder dan onze hypotheekschuld is. En dat tekort, dat verschil tussen wat we aan spaargeld hebben... en wat er aan hypotheekschuld staat... dat financieren de banken door kapitaal uit het buitenland aan te trekken. Nou, dat is een probleem. Daarnaast hebben de pensioenfonds enorme buffers met geld. Dus al jaren wordt er gezegd, verhaal nou eens wat van dat geld van die pensioenfondsen en steek dat in die hypotheken. Dan verlicht je de hypotheeklast van de ja. banken. En dan hebben de pensioenen, zoals je zegt inderdaad, de pensioenfondsen hebben dan een uh, mooi renderende portefeuille hypotheken. Maar het risico is natuurlijk dat, mocht het eens een keer misgaan, nog verder misgaan met de huizenmarkt, dat de pensioengerechten niet alleen met een hypotheekschuld zitten, maar ook nog met een pensioen wat in elkaar een... klapt, omdat er zoveel ja. belegd is in hypotheken. En je legt ja. dit heel duidelijk uit. Dan mag ik dan eens een heel simpele vraag stellen. Waarom hebben de pensioenfondsen, als dit zo aantrekkelijk is, dat dat niet eerder gedaan? Nee. Ik denk dat ze elders waarschijnlijk meer rendement kunnen krijgen. En het die ja. direct. Ja, de Pensioen hebben sowieso al problemen, natuurlijk, met hun rendementen. Maar, uh, maar al die pensioenfondsen hebben precies. altijd in het buitenland ja, dat allemaal buitenland. En waarom? Waarschijnlijk omdat ze daar meer geld mee konden ja. verdienen. En ja, ze ja. er niet in niet vervoelden om in die hypotheekmarkt te gaan, gaan, hun geld te gaan steken. Omdat men dacht, ja, dat. Uh... En dat denken ze dan nu niet meer. Nou ja. Ja, het, zijn dan, het zouden dan allemaal de hypotheken zijn die gegarandeerd worden door het Nationale Hypotheekfonds. Precies, en, het, het, het, en, en dus er zit een soort indirecte overheidsgarantie ja. bij. Dat moet het voor de eh, pensioenfondsen aantrekkelijk Wim maken. Dek, en in het oude plan van Bernd Wienze van de werkgevers was het zo dat de ook die slechte hypotheken moesten overnemen. Die zijn er nou uitgehaald, maar wie draait daar dan voor op? Waar blijven die slechte de hypotheken? De Want banken. die houden ze gewoon. Ja, dat is ook wat er, wat er staat. Die, maar da, da, da, zou, we, we zouden er toch voor zorgen dat de banken minder risico zouden lopen... en ja, minder ja. van dit soort vuile hypotheken zouden hebben? Als je van dat totaalbedrag wat uh, Roel net noemde... als je daar 150 miljard van af kan halen met dit systeem... Mm -hmm. dan is er natuurlijk wel wat lucht ontstaan. Daar ging het om. Mm. En de vraag net van waarom hebben ze het dan niet eerder gedaan... Dat is niet alleen een kwestie van rendement, maar het is ook een kwestie van dat pensioenfondsen. Daar kijkt, kijkt ook iedereen naar en we hebben de laatste jaren er steeds trakker naar gekeken. Dat, dat pensioenfondsen niet met, met allerlei nieuwe trucs de markt opgaan. Dus die zijn ook terughoudend geweest. Maar Wim, het is toch zo dat de banken raken hun goede hypotheken kwijt, waar ze dol op zijn. Want dat is gegarandeerd inkomsten en ze houden de slechte over. Dan verslechtert de situatie toch? Dan kunnen we straks weer banken gaan redden. Als ze omvallen daardoor. Als ze omvallen. Maar, de, ze omvallen. maar de, kant, de, ka de kans daarop is dus wat kleiner geworden. Dus, dus, hm. Ik ben eens met iedereen die zegt, dit is zo mooi, het klinkt dus te balletje, mooi om balletje, waar te, balletje, te zijn. Iets wat te mooi lijkt om waar ja, te zijn, is, is ook meestal beestalde. niet mooi. Maar, maar het is... En de vraag waarom hebben ze dat niet eerder gedaan, heb ik net beantwoord. Ja. Nu is de tijd. En we zitten in veel grotere problemen dan de vorige keer. Dus het was terecht dat Bernard zei, laten we daar eens wat aan gaan doen... en, en iets doen met het pensioen. Stuur meer, laat ik dat zo even noemen. Dan is er niet onmiddellijk op gereageerd, om de reden die ik net noem. Daar staan ze niet voor te trappelen. Nu is het water nog hoger tot de lippen gestegen dan ervoorheen. En nu wordt onder druk wordt alles vloeibaar. Nu gaan we dat met z'n allen proberen. Ja, en dan... Moet je het ook verkopen? Dus nu roept iedereen van: dit nee, is prima, prima maar voor de de vooral... prima voor de banken, prima ja. voor de huizenbezitters. Maar ook voor die banken, want de Nederlandse Vereniging van Banken, en ik kan me herinneren bij het vorige plan, was ook de Rabobank met name, was daar helemaal niet voor. Nee, nee maar die, die zagen die het natuurlijk als... veel meer in die hypotheken dan de rest. Wel, maar die zagen het, zo'n nieuwe hypotheekinstelling, Roel, als een soort concurrentie. Ja. Dat wordt het nu niet. Het wordt nee, geen concurrerende nee, hypotheekbank. Wordt, nee, dat, is, dat is niet de bedoeling. Ik heb begrepen dat het echt de bedoeling is als een soort uh, investeringsvehikel voor die pensioenfondsen en dat ze daarmee dus een deel van die hypotheeklast van de banken afhalen. Dat is op zichzelf natuurlijk wel mooi. Maar ja, Nederland moet gewoon zijn hypotheekschuld in zijn totaliteit verminderen. We moeten allemaal, aan de, bak, dus niet. Nee. We moeten allemaal aan de bak. Dat Nee, aan de niet. Dat gebeurt niet op dit moment. Iedereen iets... moet iets doen aan zijn hypotheekschuld en niet wacht af gaan zitten. Wacht. Dus als je wat te maken hebt, dat is nou wat heel wat moeilijker dan een aantal jaren geleden. Maar dan, dan moet je dus dat niet consumptief besteden. Dat heeft weer zijn eigen probleem. Want als, als we daar massaal de consumptie naar beneden brengen... dan hebben we een nieuw probleem. Maar je zou balancerend kunnen zeggen... los wat meer af. Eh, zodat de hypotheek schuld van Nederland... want als je dat met het buitenland vergelijkt... hebben wij een te mm -hmm. geschapen... Uh, da, da zouden we, da, we kunnen dus niet zeggen, zo, is opgelost, leunen achterover... en we kunnen ja. dus vrolijk doorgaan waar we mee bezig waren. Er is nog een ander kritiekpunt op deze deal. Dat zat in dat vorige uh, voorstel, uh, dat zit er nu weer in... Uh, het argument namelijk, bedoel ik eigenlijk meer... het argument dat banken dan uh, kredieten kunnen verstrekken aan het bedrijfsleven. Nee, Is de kritiek wel? Ja, maar die kredieten komen terecht... bij bedrijven die in de problemen zitten. En die komen niet terecht bij bedrijven die opnieuw gaan investeren... en de economie een beetje op Ja, uh, maar, maar, maar Ja, dat is natuurlijk aan de, aan de banken en aan de bedrijven... om ervoor te zorgen dat het wel gebeurt. Ja. Het, het lijkt me niet handig als je nou bankier bent... en je gaat krediet verstrekken aan bedrijven die in, problemen, die in problemen verkeren. Hm. Dus, uh, en hoe verstandig dat is... Uh, op zichzelf is het wel zo natuurlijk dat banken wat meer lucht krijgen. Maar ja, ja ze moeten ook hun kapitaalbuffers verhogen. Dus ze zullen het ook voor allerlei andere dingen gebruiken. Dus mm -hmm. ik denk niet meteen dat dit betekent... dat nu de kredietkraan naar het bedrijfsleven weer open gaat. En ook niet naar de particulier. En dat al helemaal niet. Nee. En hoe uh, um, erg of juist verstandig is het... dat ook hier de staat weer bij helpt. Dus dat de overheid zich blijft bemoeien met die woningmarkt en ja. voor behoorlijk wat garant blijft staan. Zonder, zonder inmenging van de staat lukt het dus niet. Nee, maar laten we blij zijn dat de staat mede mogelijk mm -hmm. maakt dat dit nou gebeurt. Ja, en want ja, ja. We hebben, we hebben, maar... hebben langzaam een heel hele, hele, hele mandvol mand halve besluiten. Dit, is het, dit lijkt op een heel besluit. Maar je dus bent ik... hier dus wel voor, Persaldo, Wim? Sorry? Je bent hier dus wel voor, ja. voor het plan Persaldo? Ja. ja. Ja. ja, die nationale hypotheekgarantie bestaat natuurlijk al. Hè? Dus die garantie ligt er al. En in feite, en dat, dat heeft ook Van Dijkhuizen, die het plan bedacht heeft, heeft gezegd van eh, er komt geen nieuwe staatsgarantie. Nee. Dus die garantie die dus waar, waar de staat al voor garant stond, gaat ja. gewoon over van de bank ja, naar, naar deze nieuwe instelling. En waar, waar we nou eigenlijk over praten is: het heeft, het heeft geen zin, dat doen, doen, doet de pers een beetje. Hoera, hoera, het hypotheekprobleem li lijkt opgelost te worden. Gelukkig is iedereen nog net zo objectief dat. Dat dit geen panacee is voor het totale probleem, is verrekt duidelijk. Dat je er desondanks zegt, dit is een goed idee... maar daar blijft het dan ook bij, laten we dit doen. Zijn we dan klaar? Nee, bij lange na niet. hebben we het probleem uit de wereld? Helemaal niet. Vandaar ik net ook zei, daar zal iedereen nog zijn steentje aan moeten bijdragen. En als banken hun verstand goed gebruiken... hoeven ze er niet slechter van te worden. Uh, en als de pensioenfondsen het verstandig doen... Dan kunnen ze, ze deze bijdragen. Daar worden kunnen ze er worden beter worden. van. Worden. Ja. Hebben jullie NRC gisteravond ja. gelezen? Ja. Menno ja. in zijn column... die wijst op een ander gevaar voor de woningmarkt... namelijk de WW-plannen van dit kabinet. Er is een hele merkwaardige coalitie aan de gang... namelijk zegt van uh, linkse mensen... Die, ja, ja, dat zegt hij. Ik vat even zijn column samen. Mag even. Van rechts Nederland is ineens heel erg tegen de... Het aanpakken van de WW, de duur en de hoogte waarschijnlijk ook van de WW. Je wordt natuurlijk je wordt, eh, WW beperkt tot twee jaar. En het tweede jaar word je afgebouwd naar bijstandsniveau. Hmm. Nou, dat betekent dat er heel veel mensen in de problemen komen met betalen van de hypotheek. Dan komt de golf huizen op de markt, wat de prijzen drukt en de huizenmarkt in elkaar laat storten. Rol. Ja, ik vond, vond het ontzettend origineel van hem verzonnen. Maar de, zo ken ik hem ook wel. Men, is <lacht> een originele columnist. En hij verzint dit soort Want dingen. Want jij hebt maar 100 jaar bij NRC gewerkt. Ik ken, je ja, kent hem goed. ik ken hem ja. goed. En het is een ontzettend gewaardeerde collega. Maar hij lult ja, nu uit zijn nek. Zeg je eigenlijk. nou ja. Kijk, ik, zo kan ik er nog wel een paar bezinnen. De, de oh, nee. detailhandel, die kan ook wel zeggen. Je moet de WW hoger en lang. Hoog nee, maar heeft hij niet een punt? Daar duren. zit hij toch de charme van de eenvoud van de logica? Ja, maar kijk, het probleem is natuurlijk één. Hè, de huizen zijn te duur gekocht. De hypotheekschulden zijn te hoog. Die moeten naar beneden. En Twee, er, er is een probleem op de arbeidsmarkt. En de WW van drie jaar, hè, die maximaal drie jaar kan zijn... daar moet eigenlijk iets aan gebeuren. Hè. Om die twee nog maar aan elkaar te koppelen, dan schiet vind je Vind jij dat, dat ook, Wim, Wim? Want jij zei net al... er is nog een ander probleem waar het geld moet rollen. En als iedereen op zijn centjes blijft zitten... of niet meer heeft te besteden, hebben we een ander probleem. Mensen die in een nieuwe WW terecht zullen komen... hebben in elk geval minder te besteden. Ja. Of zeg je, ja, maar het gaat me te ver op deze link te leggen. Ja, dat, dat is precies wat ik vind. Want voor hetzelfde geld kun je zeggen... Ja, eigenlijk is de prijs van brood te hoog. Want <gülhé> Omdat mensen toch elke dag wel een paar boterhammen moeten eten. hebben ze geen geld om hypotheek af te lossen. Enzovoorts, enzovoorts. Zo kan je de In feite valt daar is maar één goede uitlating die daarop past. en dat is de Nederlandse uitdrukking: lusje nog peultjes. Ja, die kunnen maar, zo 24 maar, verzinnen die, die, die hetzelfde effect hebben. Nee, maar die gaan we nou, ook niet allemaal afschaffen. Nee, maar als je nou het volgende doet: die, die woningmarkt zit nu in een hele ernstige dip. De economie zit überhaupt in een dip. als je nou even twee jaar wacht met deze maatregel. Ja, dan is het nog niet opgelost. Kijk, nee. Het is nee. natuurlijk zo dat het aantal mensen wat met hun hypotheek... He, met, met de, waarvan de waarde van het huis onder hun hypotheekschuld uh, mm -hmm. zit... dat ja. is aan het toenemen. Dat is ja. natuurlijk ernstig genoeg. Maar ja, ja, daar wijst hij juist op. Daar en... wijst hij op, ja, precies. Ja. En, maar dat los je op deze manier niet op. Maar je maakt het probleem wel groter met deze WW-maatregelen. Ja, dat bedoelt maar ja, hij. Zo was het vroeger dat Anton Dreesman altijd riep dat de koopkracht omhoog moest. Want dat was goed voor de omzet ja. uh, van, zijn, van zijn winkels. Ja, ja. Zo. Het is een, een willekeurig verband gelegd... Ja. waarvan op dat één op dat hele kleine vierkante millimetertje zou, zou het wel werken... Maar zo, zo kun je elke maatregel die beoogt uh, de hypotheek terug te dringen. En daarvoor een deel van de besteding van de consumentgebrang meteen nou ja, zeggen. Dan, ja, dat kan niet. Dan kom ja. je op onze gewaardeerde panelit Kleinknecht, die altijd pleit voor enorme loonsverhoging. Want geld moet rollen en dat stimuleert de economie. Ja. Ja. Ja, dat zou je. Had hij ook kunnen schrijven, bij wijze van spreken. Ja. Ja. Ja. Ja, hij krijgt een beetje gelijk in Europa, althans. Want iedereen, of heel veel analisten die wijzen erop dat forse loonsverhoging in Duitsland... de rest van Europa meetrekt. Ja, maar wacht even. Duitsland heeft wel de WW... tien jaar geleden drastisch versoberd. Dus de arbeidsmarkthervormingen... waar wij nu over praten, hebben de Duitsers... tien precies, die hebben dat potje gemaakt wat wij nou zouden willen hebben. Ja, precies. Dus als we willen vergelijken... dan hadden we dat eerst moeten doen. En dan kunnen we... Collega van Menno maar Maarten Schinkel, wees vorige week in de kolom... de vakbond in Nederland erop. Kijk eens naar wat ze in Duitsland tien jaar geleden hebben gedaan. Ja, ja. We gaan over toezicht. Ja, falend. Ja, ja. Voordat valend. we het ook nog even zo meteen gaan hebben over falend of afwezig bestuur... op verzoek van Wim Dik, eerst maar falend toezicht. Ja. Nou, afgelopen vrijdag was er een hoorzitting in de Tweede Kamer. Ik heb de hele dag thuis naar zitten kijken. Het ging over de nationalisatie van de SNS-reaal, bank en verzekeringen. En wat er inderdaad heel erg opviel, is dat al die toezichthouders... die allemaal een klein stukje van dat toezicht doen... De, de, de, de autoriteit financiële markten, de Nederlandse bank en nog wat andere... en die wijzen dan naar elkaar... Ja, maar dat ik ga over dit stukje, en u heeft het nu over dat stukje. Die meneer die komt straks, dan moet hij dat maar aanvragen. Uh, wat was dat dan nou voor een beeldroel? Nou, ik was echt werd? geschokt. Echt, zelden was ik zo geschokt door wat ik hoorde... wat Arnold Schilder, die in de tijd de directeur toezicht was... van de Nederlandse Bank, daar zei. Want hij zei, ik zal het maar even letterlijk citeren... dat hij geen enkele betrokkenheid had gehad... bij die ja. beruchte overname ja, uh, van pro uh, Property Finance door SNS Real, waarmee in 2006, he, waarmee alle problemen zijn begonnen. En hij zei, deze overname is niet aan de orde geweest... in de directie van de Nederlandse Bank. Dacht ik, wat hebben we nou voor toezicht houden? Wat is dat ja. nou? Hij schoof het gewoon af aan zijn ondergeschikte... aan die onder, uh, mm -hmm. ja, onderknuppel. Dus dat klinkt een beetje onaardig. En om reden waarvan... En ik begrijp dus niet als je directeur toezicht bent... en de Vierde Bank van Nederland doet een grote investering... in een, on, eh, in een gebied of een terrein waar ze niet bekend en geen ervaring mee hebben... namelijk eh, vastgoed en zo, dat je dan als directeur toezicht niet zegt... van, daar wil ik alles van weten. En als je de organisatie niet zodanig intern hebt opgezet... dat dat niet vanzelf van onder naar boven komt... Eh, mm -hmm. dat je medewerkers zeggen, ja. nou meneer de directeur... dit en dit is aan de hand, kijk er eens naar, dan lees je het toch in de krant. En dan zou je ja. zeggen, ga eens even informeren hoe het zit. Dus die man heeft... Ja. Eens een organisatie, totaal niet op orde gehad, intern. En ten tweede vraag je je af wat hij dan wel heeft gedaan al die tijd. Ja, hij dit... had bovendien, <laughs> hè, dit is ook dezelfde man die ISAFE heeft laten passeren. Hè, die beruchte optopping van het uh, garantiebedrag van ISAFE. En die ook bij DSB heeft zitten slapen. Dus waar heeft meneer Schilder al die tijd... Wat heeft toezicht hij zitten gehouden. doen? gehouden. Hij heeft ja. geen toezicht gehouden. En dan zegt hij bij zo'n hoorzitting in de Tweede Kamer... dan komt hij nog mee weg ook... ja, ik heb er geen enkele betrokkenheid mee gehad. En, ja, en dat breekt geen schandaal uit. Wim Dick, en toen kwam ook de, de, de, de, het toverwoord of de toverzin... ja, u moet dat zien in de verhoudingen van die tijd. Dat kwam ook om de haverklap, kwam dat ja, terug. dat is, dat is een leuke dooddoener. Maar, maar toezicht houden is dat je je bemoeit op een... Op een over ga je keurig doen en dan kan beleefd blijven, maar dat je je bemoeit met de dingen die op, op jouw terrein gebeuren. Ook al als zou dat bij de afbakening van directe verantwoordelijkheid niet direct jouw terrein zijn, is dit iets, en daar ben ik helemaal het eens, waar je als je op de plaats zat waar Arnold Schilde zat en zit, dan zou je dat natuurlijk hebben moeten zien. En als je het niet vanzelf ziet, dan moet je zorgen dat je het wel ziet. Moet je niet ooit... wat achterdochtiger zijn en, ook als een adder het, het is bovendien nooit nooit een te vergeven beantwoord van... ik weet dat niet, er zullen best onder mij mensen zijn geweest... die dat geweten hebben, maar het heeft mij niet bereikt. Nou, dat, dat, dan kan je maar één conclusie trekken. Je trok, trokloel al, dan deugt je organisatie niet. Mm -hmm. Nou, dan hebben we natuurlijk de afgelopen maanden... Een al een paar zaken zien passeren... waarbij de, de rol van de Nederlandse bank... Uh, alles behalve alert was en proactief. En dan kun je zeggen, ja, maar... Wij zijn niet altijd proactief. Nee, vind ik ook, vind ik ook best, best te accepteren. Maar er zijn momenten waarop je wel proactief moet zijn. En, en, en een andere keer ben je reactief. Dat kan best. Maar dat hoort allemaal bij toezicht houden. En je, en je wordt betaald en aangesteld om dat soort dingen gewoon te doen. Nou, Waarom denk jij eigenlijk, Roel, wat je net zei... daar komt deze minister Schilder mee weg? Je noemde nou ja, nog ja, even een paar is, voorbeelden, Precies. maar nu dat hij zo... zo sans gêne zegt... Uh, nou, vrijdag, dat... vrijdag was er geen enkele ophef toen... als de directeur toezicht zegt dat hij geen enkele bemoeienis... met zo'n grote overname uh -huh. van de vierde maar bank van Nederland heeft gehad. weet je wat geloof, namelijk had, zei? Dat was zo gek, juist omdat de... het ABN AMRO was. Nee, SNS... Dat leek bijna... Oude. Nee, ja, dat, het, AB... daar vandaan kwam. dat het, het kwam van ABN AMRO. Ja, maar, dan moet ja, maar dat toch... werd gezegd. En dat, dan krijg je dus het idee van dat oude jongens krentenbrood. Oh, nee. het was een onderdeel van ABN AMRO. Wat kwam? Dat zal wel goed zitten. Vast we geval, we maar, maar dan is toch die natuurlijke argwan helemaal weg... die je als toezichthouder moet hebben. Namelijk ja. als ABN AMRO ergens vanaf wil... dat je moet denken van waarom willen ze daar vanaf? Dat zijn toch elementaire vragen die je zou moeten stellen. Ja, dat en dat Ik vind de... het dus het ongelooflijk. Hij, hij is met stille trom vertrokken uiteindelijk, schilder. Hij heeft een, een, een, een, een afvloeingsregeling van vijf en ton gehad, of zes ton of zo. Ik zou Jellebrand Korsjes willen oproepen... om daar maar eens een Twitteractie <laughs> tegen te beginnen. Ja. Want het is eigenlijk een ja. grote maar schandaal... De, maar Wim, de, dat Wim, de toezichthouder zo gefaald heeft Er is hier. dan toch iets anders ook nog, hè? want er wordt dan gezegd... ja, nou Dwelling, de hoofdredacteur, de directeur... die wist dat dus allemaal niet. Uh, want dat werd door meneer Schilder niet aan hem uh, medegedeeld. Maar is het niet zo dat nou Dwelling dat op eigen doft, op eigen manier... daarachter had moeten komen, had moeten zeggen... hé, hey, hallo schilder, wat is er aan de hand? Wat elke, zijn jullie aan het beslissen? Elke toezichthouder, want we gebruiken natuurlijk nu een term... voor een heleboel verschillende functies... Hè, want commissaris is ook toezichthouder, ja. doe het er niet toe. Elke toezichthouder heeft een haal- en brengplicht. Altijd. Dat betekent haal- en, breng. dat, haal en brengplicht. En dat betekent dat als jij het niet geserveerd krijgt... dan ga je op zoek. Dan ja. ga je vragen stellen. En dan moet je heel kritisch blijven, want bij de eerste vraag word je, je mogelijkwijs met een klaartje in het riet gestuurd. Maar dan moet je ernstig afvragen: slik ik dit? Is dit een afdoende ja. antwoord waar ik mee kan leven en waar ik eventueel mijn handtekening wil kan zetten? Als je twijfelt, dan is dat te veel. Dan moet je doorvragen naar de volgende vraag. En dan moet je dus met, met andere mensen laten komen, net zo lang, tot, tot je zeker weet: nu heb ik een antwoord gekregen, het zit goed, ik kan weer achteroverleunen. Dat doet, moet elke toezichthouder. Dat moet de Nederlandse bank, dat moet, dat moet de, de kleinste commissaris nog doorvragen tot je het boven water hebt of tevreden gesteld bent van ja. dit is goed bekeken. Dan kan het nog fout gaan. Ja. Maar we, zijn, we kunnen, nou geen, we kunnen geen, geen van al toveren, dat is nou zo. Maar hoe als je nou echt die geweten had... hij had het moeten weten, maar stel dat hij het niet geweten had... dan is er ja. iets anders mis, toch? Nou ja, dan, wat ik net zei, dat is eigenlijk de interne organisatie... van die toezichtafdeling, heeft, die, die was dus totaal niet op orde. En als je daar dan directeur van bent, dan uh, is dat wel heel pijnlijk. En dit is inderdaad niet het eerste probleem wat aan de orde komt... waar hij bij betrokken was, maar ook ISF en DSB. Dus uh, het is meer dan genoeg om daar nog eens heel uh, kritisch tegen tevallen. Uh, is Ten slotte, Wim, is even op jouw verzoek. Sorry, sorry. Ja, eventjes, ja, ja. toch nog horen. Uh, uh, als democrat in hart en nier, in D66, man, zou jij dolblij moeten zijn... juist in deze tijd van de enorme economische crisis... en we komen er met z'n allen niet meer uit... met een ideeënbuskabinet, maar <laughs> jij vindt het helemaal niks. Nou, het ging me niet zozeer om, om, om het komische woord. Ik zou, ik zou me generen als, dat van mij, als ik in een kabinet zou, zou ervan gezegd worden. Een kabinet dat iedereen luistert en alles verzamelt en naar het beste uitpikt. Ja, zo Waar wij op rekenen met een kabinet is dat er mensen zitten die kijken naar de situatie in Nederland en dan eieren leggen, beslissingen nemen en niet halve beslissingen nemen en, en dan op een gegeven moment zeggen wij hebben nu een, een, een zekere armoede van geest, uh, kom eens op met jullie ideeën, dan zullen wij ze selecteren en misschien zit daar de oplossing tussen, hoera hoera. Ik zeg niet dat dat fout is. Elk bedrijf heeft een ideeënbus. Maar je vindt het een klein maar een ideeënbus vertoon van zwakte, Als misschien. ik over het woord val dan heel even, dat was ik eigenlijk niet van plan. Het ideeënbus is een bijzonder aardige uitlaatklep... voor geïrriteerd personeel of iemand die inderdaad iets leuks gelekt heeft. En, en daar moet je ook altijd zorgvuldig mee omgaan. Maar ik heb nog nooit een, in een bedrijf een directeur meegemaakt... die zegt nee, maar ik stuur mijn bedrijf op de ideeën... die van onderuit mijn organisatie komen. Dan denk ik toch dat ik hij toezichthouder toe was om heel snel te slaan. <fantie> Hoe heel kort? Ja, ja, ik vond het een prachtige kreet. Hè. Volgens mij de financiële dag dat ja, die ermee kwam. Het ja, ja. dat is eigenlijk het einde van het kabinet. Als het zo wordt afgeschilderd dan, dan kun, je, kun je het wel schudden. Ga naar huis? Ja. ja, kun je naar huis. Dat gaan wij nu doen, naar huis. En natuurlijk gaan we allemaal in de auto luisteren naar Tim Overdiek... met het Radio In-journaal zo meteen na half vijf. Wat dacht je? Want de wereld draait gewoon door. Ook al lijkt hij voor de katholieke kerk even stil te staan. Nu kardinalen een nieuwe baas gaan kiezen. Het nieuws valt nog niet te verwachten, omdat het eerste moment... van zwarte of witte rook na onze uitzending zal vallen. Genoeg gelegenheid om bijvoorbeeld eh, toch even stil te staan... bij het plan van de NPO, de Nederlandse publieke omroep... om Nederland 1... Om te dopen tot NPO 1, om deze zender uh, om te dopen tot NPO Radio 1. Nou, weet je wat het grappig is? Met die, met, met, met die naamsbekendheid van een onbekend merk... heeft de NPO, gezien alle commotie op bijvoorbeeld Twitter... geen enkel probleem meer. Dus ik zeg gewoon... hadden uh, ze daarvoor wel? Een fijne middag, npo VPRO collegas Hallo, NPO-NOS-collega Mark Visser. Radio 1, het NOS-journaal. Blinke boete voor de Nederlandse spoorwegen. De NS krijgt de boete van 2,75 miljoen euro... omdat de reizigers niet tevreden genoeg zijn... over de dienstverlening van het bedrijf, schrijft staatssecretaris Mansveld... aan de Tweede Kamer. De boete was in 2011 al voorwaardelijk opgelegd... en nu de situatie vorig jaar niet is verbeterd, moet de NS de boete betalen. Minister Timmermans blijft erbij dat op producten uit de Israëlische nederzettingen... niet langer de label uit Israël mag staan... Vorige week zei hij dat consumenten het recht hebben om te weten waar producten vandaan komen. Timmermans benadrukte in de Kamer dat de Europese ministers hier vorig jaar mei een principebesluit over hebben genomen. Minister Plasterk gaat met de VNG onderzoeken waarom steeds meer gemeenten fouten maken bij het bepalen van de WOZ-waarde van woningen. 70 gemeenten zijn inmiddels onder verscherpt toezicht gesteld. Plasterk wil van de gemeente weten hoe het komt dat er steeds meer fouten worden gemaakt. Volgens hem hebben inwoners recht op dat de waarde van hun huis juist wordt bepaald.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 ANB-verkeersinformatie. Ah, er staat in totaal 50 kilometer file. De meest in het oog springende zaken die zien we op de wegen rond Rotterdam en Utrecht. Op de A4 van Hoogvliet naar Vlaardingen staat het vol. Dat komt door een probleem op de A20 naar Gouda, bij Schiedam. Daar blokkeert een kapotte auto de rechte rijstrook. Dan de A28 van Utrecht naar Amersfoort. Daar staat tussen knopend Rijnsweert en Soesterberg 7 kilometer file. Ietsje verderop bij de afrit Marn bij Amersfoort is een vrachtwagen gekanteld. Het is een flinke ravage. Het weg is helemaal dicht. Verkeer van Utrecht naar Amersfoort en Zwolle kan beter omrijden. Dat kan via Hilversum over de A27 en de A1. Ook het verkeer richting Utrecht staat behoorlijk stil... tussen Hoeverlaken en de afritten Maarn, 7 kilometer. Want daar is een rijstrook dicht voor de hulpdiensten... voor het probleem aan de, overk aan de overkant. En de A67 van Venlo naar Eindhoven viel na een ongeluk. Voorknopend Heide 5 kilometer. De rechte rijstrook is dicht. Als ondernemer let u natuurlijk goed... op het ziekteverzuim van uw werknemers.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 Let op, geld lenen kost geld. Het NOS Radio 1 Journaal met Tim Overdijk. Goedemiddag, we gaan op weg naar een nieuwe pauze. Letterlijk, 115 kardinalen schrijden richting Sextijnse kapel. De deuren gaan dan dicht en daarna begint het grote wachten op de rook. Zwart of wit. In de tussentijd brengen we u genoeg kleurrijke verhalen vanuit het Vaticaan. Studenten voelen steeds meer druk om tijdig af te studeren. Ook tweede- en derdejaars moeten presteren. Anders is het mogelijk einde verhaal. Zo wil een nieuw onderwijsexperiment. Josephine Trehi is vanmiddag in Leiden om te horen hoe dat plan valt. Het blijft winter, zal Willemijn Hubert straks bevestigen. De overlast is op dit moment net over de grens. We zijn in Duitsland en we zijn in Frankrijk. En op nog veel meer plekken, tussen nu en half zeven vanavond. In het Vaticaan zijn 115 kardinalen onderweg naar de Sixtijnse kapel. Daar doen ze te voet in processie. Zingend doen ze dat. Gesalueerd door de Zwitserse garde op weg naar die Sixtijnse kapel. Daar moet het allemaal beginnen. Buiten op het Sint-Pieterplein is verslaggever Karin Albers. Karin, krijgt u iets mee van wat er nu binnen die muren zich voltrekt? Ja, gelukkig hebben ze hier grote schermen neergezet. En ook de geluidsboxen zijn uh, van behoorlijk goede kwaliteit. Dus wij kunnen nu ook horen hoe... De dan niet van alle heiligen wordt gezongen door de kardinalen. Terwijl ze zich uh, voortbewegen, inderdaad voortschrijden richting die kapel. En we zijn belangstellende buiten uh, om mij heen. Uh, het zijn trouwens ook al begonnen met het uh, neerzetten van dranghekken bij uh, het begin van het plein. Dat niet iedereen zomaar het plein op kan lopen, maar dat het via. Nou ja, een beetje gereguleerd kan je ingangen, want ik verwachten dat natuurlijk de komende dagen hier steeds drukker te zien worden. Het valt nu nog enigszins mee. Uh, de nodige belangstellende. Een paar duizend. Allemaal met opgestoken paraplu op dit moment. Want het regent in Rome. Jullie hebben sneeuw, wij hebben regen, maar ook af en toe. Uh, en ja, die mensen kijken naar de schannen. En dan is het vervolgens kijken. Hè, de blik omhoog richting het dak van die ik zei het snel. Maar rond de klok van zeven. Hoogstwaarschijnlijk zwarte rook te zien zal zijn. Hoogstwaarschijnlijk, je neemt de voorschot. Is er een uh, goed uitzicht op, uh, op, op de schoorsteen? Die volgens mij op het dak van de Sixtense Kapel is, nietwaar? Ja, klopt. Ja, eigenlijk is het maar een heel niezerig uh, schoorsteentje hoor. Dus uh, uh, het is dat er net even door de camera's op werd ingezoomd, zodat mensen op het scherm ook konden zien. Oh hé, hey, is het dat uh, pijpje? Want uh, je zou er zo overheen kijken. 115 kardinalen nu aan het uh, binnentreden bij de Sixtijnse kapel. Alles staat klaar, alle notitieblokken en uh, straks gaat het beginnen. We spreken je later. Karen Albers, dank wel. Een groot deel van West-Europa is getroffen door hevige sneeuwval. In Frankrijk zijn duizenden vrachtwagens gestrand door het winterweer... en in Duitsland raakten honderd auto's betrokken bij een kettingbotsing. Het is nog steeds geen lente... Konstateert ook het Duitse journaal. Statt Sonne- en Frühlingstemperaturen is er wieder da. Der eiskalte Winter. Nach dem Norden bekommt heute der Süden Deutschlands die Schneepackung. Glätte, zugeschneite Straßen, erhöhte Unfallgefahr. Auf vielen Autobahnen geht wie schon so oft in diesem Jahr nichts mehr. Korrespondent Tim de Witt in Berlijn. Tim, gladheid, sneeuw, het verkeer staat vast. Is Duitsland verrast door dit weer? Ja, toch wel. Ja, er was wel op sneeuw uh, gerekend. Maar zoveel in zo'n korte tijd, nee, dat, dat had niemand zien aankomen. En met name in de omgeving van Frankfurt niet. Want die zei het net al, daar uh, was een gigantische kettingbotsing... op de snelweg A45. Ja, daar was het door die enorme sneeuwval zo glad geworden... dat een uh, vrachtwagenchauffeur de macht over het stuur verloor. En vervolgens zag hij een hele rij auto's op zich botsen. Uh, echt honderden, of meer dan honderd auto's hebben we het over. Tientallen gewonden zijn er nu gemeld, ook enkele ernstig. En het probleem is dat door het slechte weer de traumahelikopters niet kunnen vliegen. En dat vertraagt met name het weghalen van de zwaar gewonden. Ontzettend. Nou ja, de brandweer probeert nu uh, alle auto's uit elkaar te halen. Daar. En tot die tijd is deze snelweg ook in beide richtingen volledig afgesloten. Nou ja, gevolg natuurlijk ellenlange files. En niet alleen daar overigens, maar in het hele westen en zuiden van Duitsland staat het op veel plekken muurvast. Met ja, honderden kilometers uh, files tot gevolg. Ja, is dus ook bij het vliegveld uh, van Frankfurt met name grote problemen? Ja, klopt. Ja, In de omgeving daar is zo'n 30 centimeter sneeuw gevallen. Dat is natuurlijk ontzettend veel, zeker voor de tijd van het jaar waar we in leven. En ja, daardoor ligt het vliegveld grotendeels plat. Het is vanmiddag ook helemaal stil komen te liggen, het vliegverkeer. Ja, Frankfurt is natuurlijk de grootste luchthaven van Duitsland. Ook een enorme hub in Europa. Dus ja, dat zorgt ervoor ontzettend veel vertragingen, honderden vluchten die uitvielen. Nou ja, er is inmiddels weer één start- en landingsbaan open. Maar ja, voordat alles daar weer goed op gang is gekomen, dat duurt natuurlijk. Nog wel even. Kortom, uh, grote chaos in Duitsland ja, vanwege het winterweer. Tim de Wit in Berlijn. Na vijf uur leggen we natuurlijk weer met, eh, contact met Giski Loonstein, die al heel lang daar in de file staat. En na vijf uur horen we ook van de AWB over de situatie in Frankrijk. Dit is tot half zeven het NOS Radio 1-journaal. Studenten moeten nog harder worden aangepakt. Minister Bussemaker wil dat studenten ook in hun tweede en ook in hun derde jaar... een negatief studieadvies kunnen krijgen als ze niet genoeg punten halen. Nu gebeurt dat alleen nog in het eerste jaar. Vanaf augustus gaan universiteiten en hogescholen hiermee experimenteren. Om die reden hebben we Josephine Trey hier naar Leiden gestuurd. Want op de universiteit, daar, Josephine, daar gaan ze meedoen aan het experiment... Ja, klopt. Vanaf augustus gaan ze hier ook de tweedejaarsstudenten afrekenen op hun resultaten. Dus inderdaad of ze genoeg punten halen. En dat betekent dat je inderdaad niet meer alleen het eerste jaar hard aan de slag moet, maar daarna lekker rustig aan kan doen. Je moet ook het tweede jaar nog laten zien wat je kan. Laten we nog heel even luisteren naar wat de minister daarover zei vanochtend. We zien nu dat er een, een hele grote groep studenten uitvalt. En dat dat vaak vooral ook te maken heeft met niet voldoende bij het onderwijs betrokken zijn. Niet voldoende werken. Een week heeft bijna 170 uur. En binnen het studieadvies in het eerste jaar is gebaseerd op ongeveer 40 uur uh, studeren. Nou is er nog steeds heel veel tijd over voor andere dingen. Het rekensommetje van de minister, met andere woorden als we die ambtelijke taal vertalen, aan de slag dus daarin leiden. Zeker, zeker, ja. En hier in het zonnetje bij de rechtenfaculteit zitten even wat studenten. Hallo, even aan het uitrusten van het studeren? Ja, ja, het is heel zwaar rechten, dus dat moet wel. Wat vinden jullie ervan, dat uh, bindend studieadvies in het tweede jaar? Uh, ik vind het prima. Ik denk, uh, omdat je ziet dat mensen in het tweede jaar onderuitgezakt gaan zitten... En denken van nou, ik heb een punt uh, op zak en dan kan ik rustig aan doen, dan blijven ze niet echt gestimuleerd. En ik denk ook van, je ziet ook dat uh, mensen de um, studies of in het eerste en tweede jaar nog droog, uh, als zien, droog zien. Zeg maar. En ik denk als je het in het tweede jaar ook invoert, dat ze dan. Uh, meer gemotiveerd blijven. En een derde jaar is die motivatie er vanzelf denk ik. Oké, okay, nou, hele ijverige studenten hier. Geen vuiltje aan de lucht, <laughs> zo te horen. Maar uh, straks, de LSVB komt nog naar me toe... want uh, dat is de studentenvakbond, hè, die maken zich wel zorgen. En ik spreek ook nog met de baas van de universiteit hier. Um, Zij gaat even uitleggen hoe het nou precies zit... met die regels, punten, dat soort dingen. Gaan we van je horen na vijf uur, Josephine Trehi in Leiden. Straks de vraag, moeten mensen die roken, alcohol drinken, vet eten... meer gaan betalen voor hun zorgverzekering? Hier is de situatie op de wegen. Um, Wijnandswaan, ik moest even kijken. Het was een hoop ellende in het buitenland... maar we gaan eens dus even concentreren op de situatie in Nederland. Ja, uh, nou, vooral problemen rond Utrecht op dit moment. Want de A28, Utrecht richting Amersfoort... blijft deze hele avondspit dicht tussen Soesterberg en de afrit Maarn. Er is daar een vrachtwagen gekanteld. Die blokkeert twee van de drie rijstroken. Maar goed, de weg is nu al helemaal dicht vanaf Soesterberg. Er staat een flinke file achter. Verkeer vanuit Utrecht kan het beste omrijden via Hilversum over de A27 en de A1. De vraag hadden we al gesteld en een discussie die al heel oud is. Maar toch moeten mensen die roken, alcohol drinken, vet eten... meer gaan betalen voor hun zorgverzekering. De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg heeft er geprobeerd een antwoord op te geven. We weten allemaal dat de ons zorgstelsel tot de wereldtop behoort. Maar volgens diezelfde raad komt zijn uiterste houdbaarheidsdatum in zicht. Guus Schrijvers, gezondheidseconomen, goedemiddag. Goedemiddag. En welkom. U bent eigenlijk net iets te vroeg. Het is uh, kwart voor vijf, want over een kwartier weten we wat het advies is van de Raad... van de Gezondheidszorg. Er wordt een advies uitgereikt aan staatssecretaris Van Rijn. We lopen er gewoon even vooruit. Als we het hebben over die houdbaarheidsdatum... de houdbaarheidsdatum van ons solidair zorgstelsel... is dat inderdaad in zicht? Nou, niet wat financieel betreft. Wel voor uh, jongeren voor ouderen... En ook voor leefstijl uh, solidariteit. Want waarom zou ik uh, solidair moeten zijn met iemand die ontzettend veel rookt? Maar hoe bedoelt u financieel niet in zicht? Iedereen heeft nou, het Het wordt af... zo duur nee. betalen. Uh, ik denk dat iedereen het erover heeft. Maar uiteindelijk daarin niet zoveel zal veranderen. Ik denk wel dat de solidariteit van de jongere mensen met de ouderen wat minder wordt. Kijk, ik ben zelf, hoor ik ook bij de babyboomers. Ja, hoe ben bent u? 63. 63. En dan, ik, ik heb een pensioen wat mijn zoon nooit zal krijgen. Ik heb een uh, geweldige groei meegemaakt. Ik denk ook wel dat de ouderen nu wel wat meer kunnen inleveren... ten boven van hun zorg... dan dat de jongeren weer extra moeten betalen. Dus daar ligt wel een probleem. U maakt geen vrienden met de oudere luisteraars op dit moment, met deze opmerking? Nou, ik denk dat ik wel erg graag solidair ben met de oudere luisteraars... die heel laag inkomen hebben en ik heb het niet over de oudere luisteraars... die hebben kunnen voorbereiden dat ze oud zouden worden... en die dus een, een gemiddeld inkomen hebben. heb nou, hebben natuurlijk een verschil tussen oud en oud, jong en jong. Want een gezonde ouder is natuurlijk wat anders dan een uh, ongezonde uh, zieke ouder. Als we kijken naar wat de Raad voor uh, uh, Volksgezondheid en Zorg heeft gedaan... die hebben gekeken naar leeftijdsdifferentiatie. Ja? Dus een ongezond levend persoon uh, zou die dan meer premie moeten gaan betalen. Dat moet dan gaan leiden tot een rechtvaardiger verdeling van de kosten. Maar, zegt de raad, dat weten we wel... het is wetenschappelijk niet bewezen dat mensen die ongezond leven... duurder zijn voor de samenleving. Wat vindt u van die Ja, dat, uh, dat klopt wel. Kijk, iemand die rookt... die wordt gemiddeld tien jaar minder oud. Dus die wordt geen 78, maar 68. Die heeft dus niet de tijd om dement te worden. Die komt nauwelijks voor de AWBZ, voor de in zorgen... want daar is de gemiddelde leeftijd zo'n 80. Dus... Eigenlijk is wel, een benadering. Ik het, als ik maar nou heel cynisch ben, ik hoop dat de luisteraar mij begrijpt. Als je het AWBZ-probleem wil oplossen, moet je iedereen laten roken in Nederland. En dan is het dus goedkoper. Het argument. Maar dat is natuurlijk een non-argument wat je ja, maakt. Dat is ook ja. een non-argument. Ik hoop dat iemand mij daar serieus over neemt. Maar gaat u alles wel, wel serieus in op die, op die, nou, op die benadering? Het is, uh, ligt eraan welke kosten je allemaal meeneemt alleen de kosten van de zorg. Kijk je ook naar de kosten voor de ziektewet... en voor de arbeidsongeschiktheid ligt het weer anders. En als je gaat zeggen wat andere economen ook wel zeggen... van nou elk verloren levensjaar omdat iemand door roken of alcoholgebruik, alcoholgebruik eerder doodgaat... dat is 50.000 euro schade voor de samenleving. En die had zo'n leuke opa kunnen zijn. Die had zo'n leuke partner kunnen zijn. Als je dat allemaal meeneemt, kom je op allerlei berekeningen. En ik ben zelf gezondheidseconoom. en je moet oppassen dat je niet een economische berekening neemt... die goed in jouw straatje uit, uh, uitpakt. Hoe kun je uh, uh, mensen die een chronische ziekte hebben... toch op een of andere manier begeleiden... waardoor ze langer leven en minder uh, nou, duur zullen zijn ja, voor bij dat uh, financiële, Als je kijkt naar die financiële kant, wilt u daar uh, vooral over hebben? Bijvoorbeeld. Nou, Je zou kunnen zeggen, laten we nu een beetje paternalistisch zijn. Niet heel erg, ik wil dat niemand afdwingen. Maar we zouden in Nederland de accijns... Op alcohol, tabak kunnen verhogen. Dat en is op... ook wat de Raad uh, voorstelt. Ja, kijk, Want, pad... waar, waar leidt dat toe? Nou, dat leidt ongeveer. Daar is dus. Uh... 10% prijsverhoging leidt tot 10% minder gebruik van alcohol, ongeveer. Ik bedoel, er zijn verschillende studies en soms leidt 10% tot 8% minder gebruik, maar het werkt. En je ziet ook heel mooi in de statistieken: als er een, een prijsverhoging voor alcohol is, gaat iedereen hamsteren. Dat, is die, dat werkt. Dus ik ben er dus voor om dus de sigaretten uh, duurder te maken. In Nederland betaal je voor een pakje sigaretten van 20 stuks ongeveer 5,5 euro. Dat is in Engeland 9,5 euro. Dat is, dat is een concrete maatregel. Wat kunnen we bijvoorbeeld leren van, uh, van, van buitenlanden. waar uh, zieke mensen uh, uh, worden begeleid door zorgverzekeraars. door zorgverstrekkers. Ik leer zelf twee dingen. Uit Duitsland krijg je een korting op de premie. als je een uh, cursus volgt. Dus dan stel ik heb diabetes. en dan ga ik. Per jaar twee dagen op cursus, gratis. Maar dat, is, dat werkt. Want dan gaan mensen beter opletten, krijg je minder ziekenhuisopname later. Dus die zorgverzekeraars die zouden eigenlijk cursussen moeten aanbieden aan chronisch zieken. En als ze die niet willen volgen, dan moeten ze de hele premie betalen. Als ze die wel volgen, krijgen ze bijvoorbeeld 50 euro korting. Gebeurt er iets soortgelijks in Nederland? Uh, ja, nee, eigenlijk dit niet. Maar wat wel heel leuk is, er is een zorgverzekeraar en dat is Mensis. Die zitten in Wageningen. Ik heb geen aandelen in zo. hoor. Ik vind ze allemaal even lief. De disclaimer. Maar <laughs> zij hebben dus een spaarprogramma. Kijk, Nederlanders willen graag sparen. Ik zelf ook. Ik heb r bij Albert Heijn en zo. En dan, ja, ik heb ze nog nooit ingewisseld. Maar dus hoe doe je dat met mensen? En bij Mensis, als je dus uh, sportschoenen koopt... Uh, als je uh, lid bent van een sportclub, krijg je dus punten. En als je dan 3000 punten, uh, Health Miles heet dat, gezondheidsmijlen dan krijg je dus een bedrag van 30 euro korting op je verzekering. Dat loopt storm. Er zijn heel veel... Mensen is verzekerder, 200.000, die er gebruik van maken. En ik ben verbaasd dat de concurrenten, Achmea en hmm. noem ze maar op... CZ-zorgverzekeringen, dit niet over ook gaan doen. Daar zit dus uh, de winst in voor een solidair zorgstelsel... om die houdbaarheidsdatum voor je uit te schuiven. Ja. De kleine beetjes helpen en sparen, ook in gezondheidsopzicht. Uh, goed voorbeeld, Guus Schrijvers, uh, gez gezondheidseconomen. Een oudere man en gezond. Ja, ik dank u hartelijk. Ja hoor, graag gedaan. De stoptijd.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 Franse Bodem, de zangeres en ook actrice Vanessa Paradis. Be my baby. 8 voor 5. Willemijn Heuberg, goedemiddag. Goedemiddag. Zeg, sneeuw er nog ergens in Nederland? Alleen in het uiterste zuiden van het uh, land. Maastricht bijvoorbeeld wordt nog af en toe lichte sneeuw uh, gemeld. Maar uh, het is eigenlijk uh, eindelijk, zou ik zeggen, bijna sneeuwloos uh, in Nederland. Want er is behoorlijk wat gevallen. Ja, er is uh, flink wat uh, gevallen. Alhoewel het soms wel lastig is om aan te geven hoeveel... Uh, Precies, ik denk op veel plaatsen tussen de 10 en de 15 centimeter in uh, uh, Nederland. Maar ook in de landen ten zuiden en ten oosten van ons uh, natuurlijk is er heel veel uh, gevallen. Maar die wind die speelt daar ook een uh, rol in. Want op sommige plaatsen is het gewoon weggewaaid. En dan denk je, nou... Er is nog niet zoveel aan de hand. En op andere plaatsen is er rechts een halve meter uh, sneeuw lichter. En die sneeuw uh, is onderdeel van een veel groter front. We he? ja. hebben nou over het uiterste zuiden van, van, van Limburg. En dat front heeft behoorlijk wat overlast veroorzaakt. En waar zie je dat terug als je buiten de Nederlandse grenzen naar jouw radarbeelden kijkt? Ja, dat is een, een depressie geweest. Die van uh, eigenlijk net het westen van Bretagne-Frankrijk introk. Richting het oosten aan het verkassen is. En heeft in zuidoost-Engeland sneeuw achtergelaten. België, het noorden van Frankrijk, Luxemburg, het zuidwesten van Duitsland. En dus bij ons vooral in het zuidoosten van het land. Dus echt een enorm uitgestrekt gebied. Ja, met een hoop uh, leger gedeeltes in Nederland, in het westen en het noorden. Klopt, ja. ja klopt. Wat is de verwachting voor het komend etmaal? Nou, die sneeuw in het zuiden, dat, dat is dus echt duidelijk aan het uh, verdwijnen. Vanuit het noorden zakken de opklaringen steeds verder richting het uh, zuiden. En dat betekent vannacht dat het is lokaal in het zuiden ook flink gaat vriezen, streng gaat vriezen. En dat betekent temperaturen onder de min 10 nog, zeker boven dat verse sneeuwdek. De wind valt uh, daar redelijk weg, dus er kan ook wel wat uh, mist ontstaan. In het noorden opklaring, ik denk weinig, uh, tot geen mist, daar zo'n min 3 uh, tot min 5 vannacht. En morgen overdag, periode met zon, af en toe wat wolkenvelden en er kunnen een aantal sneeuwbuitjes overtrekken. Maar het is niet meer zo winter zoals het er vandaag aan uh, toe ging. Vandaag 12 maart, morgen 13 maart. Precies. Met dat beeld erbij. Dank je wel, Europa deelt nog steeds ieder jaar ruim 50 miljard euro uit. Het gaat om subsidie aan grote boerenbedrijven in Europa. Dat beleid moet op de schop, vindt de Europese Commissie in Brussel. Maar het Europees Parlement houdt dat waarschijnlijk tegen... want de aloude boerenlobby heeft een grote stem in het parlement. Correspondent Sardé was bij een demonstratie van voorstanders... van duurzame landbouw in Straatsburg. We willen de payments aan de and en die payments. Een Brit hier voor het Europese parlement Hij is een van degenen die hier protesteren vandaag. Hij roept op om het gezamenlijke landbouwbeleid in Europa te veranderen, groener te maken. Een heel bondgezelschap hier. Mannen die verkleed zijn als koeien... Het is voor het eerst dat het Europese parlement echt mee beslist over de toekomst van het Europese landbouwbeleid. Bas Eickhout van GroenLinks, wat heeft u in uw handen? Ja, hoe noem je zoiets? Oh, ja, ja, ja. Het is in ieder geval iets dat als je het omdraait geluid maakt. Er staat stemvee op, wat betekent dat? Het is vooral de vraag nu, wat gaan onze andere Europarlementariërs stemmen bij het landbouwbeleid? We hebben nu een visie er neer liggen dat door de Landbouwcommissie in het Europees Parlement is gemaakt. Nou, dat is echt een zeer conservatief verhaal. En nu wordt er plenair over gestemd. Dus elk Europarlementariër heeft de kans om nu een eigen lijn te kiezen... die wat progressiever is dan wat de Landbouwcommissie heeft gedaan. Ja, is a, a crucial moment. Dit is een heel belangrijk moment, zegt de voorzitter van de Landbouwcommissie in het Europees Parlement. De Italiaan Paolo de Castro... Hij is zelf zoon uit een boerenfamilie in Zuid-Italië. Het familiebedrijf heeft nog steeds 36 hectare aan landbouwgrond. My grandfather has a, a small farmer. Mijn grootvader was een boer. Mijn ouders waren boeren. Ik kom uit een rijke boerentraditie. So hold my life is in agriculture. U vertegenwoordigt de sterke boerenlobby. Zo luidt hier de kritiek van vooral groene Europarlementariërs. Well. In my experience, the is much stronger than all the other <laughs> nou, de lobby van de groene en de milieuactivisten is, als je het mij vraagt, veel sterker. I really don't feel there is a particular problem on this. Maar uw parlementaire commissie, zeg ik is conservatief en houdt die hervormingen deels tegen. I don't think so, really. Nou, uh, je merkt dat uh, sommige mensen er belang in hebben om uh, echt alleen maar op de rem te gaan staan. Dat vind ik jammer. Esther de Lange voor CDA hier in het Europees parlement. Je bent plaatsvervangend lid van die landbouwcommissie. Bijna de helft van deze commissie bestaat uit boeren. Ja, of dat nou de hoofdreden is, weet ik niet. Uh, ik denk dat heel veel uh, landen er belang bij hebben... om alles te laten bij hoe het is. Ik vrees dat veel van de Europarlementariërs stemvee zullen zijn. Dus gewoon de landbouwcommissie volgen. En dan hebben we een kans gemist om het landbouwbeleid echt te moderniseren. En ja, heeft het Europese parlement eigenlijk vrij weinig toegevoegd... eraan dat zij er nu wat over te zeggen hebben. En dat stemvee mag morgen aan de slag. Dan is er in Straatsburg de cruciale stemming. Over één ding is al wel overeenstemming. Er komt een zwarte lijst met instellingen. Die in het verleden landbouwsubsidies gebruikten... om er hun golfclub of privé landgoed van te onderhouden. En aan die praktijken komt dus een eind. Vanavond, BNN Today. Wij denken allemaal dat Lange de moeder van alle ijsporten is. Ja. Dat is toch eigenlijk gewoon een short track? Vanavond om half negen op Radio 1. Recentelijk heb ik dan de overstap gemaakt van voedseldozen. Dat ging tot rellen aan toe. Vlucht op een gegeven moment mijn auto weer in. Mensen begonnen drama ramen te slaan. Luister en kijk mee op radio1.nl. Doodeng, ik had nooit daar een lepel gewild. Er staan er in een keer bommen dichtbij in. Dan moet je dekking zoeken in een soort trappenhuis. Radio 1, het nieuws van alle kanten.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 Maar waar ligt de grens van de zelfredzaamheid? En betekent dit niet stiekem het einde van de verzorgingsstaat? Zelfredzaamheid onder de loep in Altijd Wat, om tien over negen bij de NCRV, op Nederland 2. Nederlandse ondernemingen doen steeds meer zaken buiten Europa. Overal waar u kansen grijpt, biedt ABN AMRO grip op de risico's.